5 uur. Marniksappers met het NOS-journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft fel uitgehaald naar Curaçao. Hij vindt dat het eiland internationale drugshandel slecht aanpakt, zei hij na afloop van een werkbezoek. Zo zijn volgens hem de drugskenners in de haven en op het vliegveld al jaren kapot en doet niemand daar iets aan. Abu Taleb noemt de situatie een gevaar voor Nederland en een klap in het gezicht van de strijd tegen drugshandel. De Curaçaose minister van Justitie zegt dat de drugscanner op het vliegveld gewoon werkt. Koningin Maxima is trots op wat ze de afgelopen tien jaar heeft bereikt voor de Verenigde Naties, zegt ze in een interview met de NOS. Bij de VN is ze speciaal pleitbezorger voor de secretaris-generaal. Ze zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot financiële diensten, vooral in ontwikkelingslanden. Maxima zegt voorlopig nog niet te willen stoppen met het werk... omdat er nog veel mensen zijn die de hulp nodig hebben. Gisteren werd het tienjarig VN-jubileum van Maxima gevierd in New York. Onder meer secretaris-generaal Guterres sprak lovende woorden over haar. Minister Van Nieuwenhuizen geeft toe dat twee documenten... over de keuring van de stint niet zijn gedeeld met de Tweede Kamer. Het gaat om bijlagen bij brieven uit 2011... Volgens de minister is de Kamer wel geïnformeerd over de strekking van de documenten... ...namelijk dat de keuring van de elektrische boldercar niet goed is uitgevoerd. Euthanasie is in Italië vanaf nu onder bepaalde omstandigheden toegestaan, heeft het hoge rechtshof bepaald. Er moet onder meer sprake zijn van onaanvaardbaar lijden. Aanleiding voor de uitspraak is de zaak van een verlamde en blinde man die euthanasie kreeg in Zwitserland... De Italiaan die hem daarbij hielp, gaf zichzelf aan om de zaak voor de rechter te krijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt met lokaal een bui. Het is zo'n 13 graden. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht Mag het licht Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit...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 ik zei, nee, hey, meisje, kom maar me storen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding: ik vond gisteravond fijn. C -C Weet je nog wat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als één van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar nou hoe het leven is in de zon.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 I make.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 in your eyes you left me one. 6.9 ZFN. Zfn.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 I'm hoping that my love will keep you up tonight Baby, how do you sleep when you lying to me? All that fear and all that pressure I'm hoping that my love will keep, keep you up, up tonight. tonight Tell me, how do you...